In Vlaardingen is de brandweer waarschijnlijk nog tot de ochtend bezig met het blussen van een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Situatie is onder controle, maar naar verwachting zal het vuur pas later in de ochtend helemaal zijn gedoofd. Gistermiddag gingen twee loodsen van het bedrijf in vlammen op. Brandweer veroorzaakte, de brand veroorzaakte flinke rookwolken die te zien waren in de wijde omtrek van Vlaardingen. Het weer dan nog in het westen kans op een bui, overdag bewolkt met een aantal buien, bij een temperatuur van 14 graden aan de kust. En een gaat of 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Radio 1147. Morgen welkom bij 4-7. Het is drie, twee minuten over vier. En normaal gesproken zit Luc Iking hier, maar Luc is een weekje met vakantie. En daarom heb ik de microfoon van hem overgenomen. Ik ben Lizzie Dierks. Ik zal me even voorstellen en ik zit hier even niet alleen. Naast mij zit uh, Anne Stokvis. Hey. Hoi Anne. Ja, je eindexamen. Daar wil ik het over hebben. Hoe was dat ja, voor jou? Dat is voor mij drie jaar geleden. <laughs> drie jaar geleden. Ja, en dan ja. is het nog vers in het geheugen. Ja. Um, ja, was je hoe zenuwachtig? Ze ja. rijden zei net dat ze, ook al is het voor haar tien jaar geleden, nog steeds klotsende oksels ervan krijgt. Nee, dat niet. Ik had namelijk, je kreeg altijd van die uh, examens het hele jaar door. En dat is dan 50% van je eindcijfer. Ja. En daar stond ik echt wel voor. Ik kon eigenlijk op mijn eindexamen wel voor alles een 3 halen. Maar nog was ik gewoon niet zeker van dat ik een 3 ging halen voor alles. Ja. Dus uh, toen uh, heb ik mijn moeder gesmeekt of ik naar die leidercursussen mag, examentrainingen. Ja, ik ken ze wel. Niet zelf gedaan hoor, maar ik heb nee. gestudeerd in Leiden en daar zag je inderdaad zo die weken voor het eindexamen heel veel zenuwachtige scholieren rondlopen. Ja, dat je echt om zeven uur s ochtends met uh, ongeveer 200 uh, andere scholiertjes dan in de trein zit naar Leiden en dan krijg je die stoomcursus. Ja. Is dat echt zo'n drillcursus? Ja, het was wel echt uh, acht uur beginnen en dan was je zes uur eind van de dag klaar. En dan de hele dag gewoon alle stof die je ooit op de middelbare school hebt geleerd, die krijg je gewoon in één keer voor je kiezen. Mm -hmm. En daar ga je mee oefenen. En dat krijg je gewoon allemaal nog een keer, maar dan in een week. Ja, en de belangrijkste vraag natuurlijk, heeft het geholpen? Ja, ja. want ik ben geslaagd, <laughs> geslaagd in één keer in dat jaar. Dus ja. Nou, gefeliciteerd Anne En niet stopfisch. eens met een drie <laughs> niet eens met een drie. Nee, daar slaag je ook <laughs> niet mee, volgens mij. Nee, heb jij een leuk verhaal over je eindexamen? Laat mij dat dan weten, want ik wil het er vandaag over... Of, of vandaag, nou ja, het is nog eigenlijk een beetje diep in de nacht. Ik wil het er graag over hebben. Morgen begint het namelijk weer voor ruim 200.000 scholieren die mogen dan inderdaad met de klotsende oksels en de zwetende handjes in de stinkende gymzalen gaan zitten om hun eindexamen te doen. Um, nou, laat het weten met jouw verhaal 0800 1121. We praten er zo meteen over verder. Nu eerst Tim Knol. Tim Knol, gonna get there, Ja, die heeft waarschijnlijk ook nog niet zo heel erg lang geleden zijn eindexamen gedaan. Want daar hebben we het over vannacht, over de eindexamens, want die beginnen morgen weer. En dat levert voor de meeste mensen een heleboel stress op, maar niet voor Anne-Maarten, want die vindt het de mooiste tijd van zijn leven, begrijp ik. Anne-Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Dat moet je toch even uitleggen, de mooiste tijd van je leven, je eindexamens. Nou. Nou ja, één ja, van de mooiste tijden, maar, maar dat, uh, het is al een tijdje geleden, hoor, dat ik daar ja, hoe lang, hoe lang geleden is het? Nou, ik ben nu 34, dus ik was toen uh, 17, 18. Ja. Dus dat is dan 16 jaar geleden. Ja, was, en, ja, maar waarom was het dan de mooiste tijd van je leven? Nou, ik had helemaal geen stress van, van het eindelijkse Ik dacht, uh, mijn instelling was toen een beetje uh, dat als je... Eindexamen kunt gaan doen, dan heb je ook jarenlang uh, je best gedaan op de, op de school en dan, ja, dan ben je daar ook gewoon aan toe. Ja, maar met alleen jarenlang je best doen kom je er toch niet? Je moet toch ook leren daarvoor? Die ja, maar weken kom ervoor. Je toch niet tot, tot die klas waar je ja. dan het eindexamen moet doen. Ja, ja, ja, dat is wel een beetje waar. Je, je hebt tentamens gedaan en je hebt uh, werken gehad. En, ach. Huh. En maar wat uh, stond je er zo goed voor van tevoren? Nee. Ben jij aan het rijden trouwens, Anne Maarten? Ja, ik ben aan het rijden. Oké, okay, waar rij je op dit moment? Ik rij op de A50 richting Arnhem, bij Apeldoorn. Aha, dus vandaar al het geluid op de achtergrond. Ja. Hey, maar als jij zo relaxed bent geweest tijdens je eindexamen, wat geef je mensen dan mee die op dit moment misschien wel aan het luisteren zijn, omdat ze nog keihard aan het blokken zijn voor dat examen dat er maandag aankomt. Wat voor tip geef je ze mee om zo relaxed te zijn zoals jij toen was? Nou ja, kijk, ja, wat ik net zei, als je, als je hier bent gekomen, mensen, dan kom je ook wel het laatste stuk. En verder nog een speciale eet-tip of anti-stress-tip? Uh, nee, na, na de, de examens even in de kroeg gaan zitten met vrienden. Dat mm -hmm. was een goed plan. Nee. En uh, ja, niet, niet te veel zorgen maken. Dat heeft helemaal geen zin in het leven. Dus dat is ook niet bij je eindexamen. Ja. We zullen het de kandidaten meegeven. Anne-Maarten, dank je wel voor het bellen. Ja, graag. En als jij je verhaal kwijt wil over je eindexamenervaring, misschien heb je wel gespiekt, dat zou ik ook wel graag willen weten... of misschien heb je wel helemaal nooit eindexamen gedaan... en ben je verder toch ook goed terechtgekomen... ook die verhalen hoor ik graag. Bellen kan met 0800-1121. Dat is 0800-1121. En wij gaan naar Ben As we see it MUZIEK Hurts me so There's no need to lie dear It's a BS So we both know, know. Soul, little sister, En we hebben het vannacht over eindexamens, want die beginnen morgen weer. En ik wil graag jouw verhalen weten over je eindexamen. Was je zenuwachtig daarvoor bijvoorbeeld, of eh, helemaal niet, zoals Anne Maarten die net belde. Of misschien heb je wel helemaal geen eindexamen gedaan. Of eh, is er bijvoorbeeld bij jou tijdens je eindexamen het brandalarm afgegaan. Of iets in die trant, dat zijn altijd de verhalen die je ieder jaar weer hoort. Bel mij met jouw verhaal op 0800-1121. Vera, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe was jouw eindexamen? Dat is nog niet zo lang geleden, heb ik begrepen. Nee, dat was nog maar een jaar geleden, dus het zit ook nog vers in het geheugen. <laughs> en um, het was heel ontspannen eigenlijk. En um, ik stond er van tevoren goed voor, dus ik uh, hoefde niet zoveel te doen. En um, ja, de dag voordat ik mijn geschiedenisexamen had, de avond van tevoren, toen wilde ik gaan leren. Maar toen bleek dus dat mijn boek nog in mijn kluisje op school lag. <laughs> dus toen... Um, nou ja, toen heeft de vriendin van mij hebben we nog wel het hele boek zitten kopiëren en uitprinten. Daar hebben we ook uh, best wel een dagzaak aan gehad. En uh, nou, uiteindelijk heb ik het nog wel een beetje kunnen leren. Mm -hmm. en, uh, nou, met succes? Het zijn voor de rest allemaal goed gegaan. Wat zei je? Met succes kunnen leren? Ja, zeker. Het was, uh, het is, ik heb alles gehaald. Het is uh, allemaal in één keer gelukt. Maar als je de avond tevoren begint met leren, dat lijkt me zo laat. Ja, maar ik ben zeg maar um, fel tegen plannen... <laughs> En dan vooral met school, de dingen die ik dan, ja, daar doe ik voor mezelf een beetje, ben ik een beetje te laks en een beetje te lui mee. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de hele examenweek zo gegaan. Maar uh, gelukkig nog wel gehaald. Ja, nou, gefeliciteerd. Hey, ik, wat, ik weet zelf nog, hè voor mijn eigen examen, dat je, zat je met z'n allen in zo'n grote gymzaal. Ja. Hoe was dat bij jou? Ja precies, dat is echt uh, wel dat iedereen je dan gaat zitten opfokken. Want dan nog ja, net he? als je naar binnen gaat, gaat iedereen met blaadjes staan zwaaien van... ken je die begrippen, ken je die begrippen? Ja precies. En als ik dan ergens een hekel dan heb, net zijn het mensen die dan nog met allerlei stof komen zwaaien. Ja precies, en meestal zeggen ze helemaal niet de goede dingen ook dan. Hè? Nee, dan dan zegt ze in één keer, denk je, oh, dan word je echt in keer ontzettend onzeker. En ik heb altijd geleerd, uh, gewoon een kwartier van... Te... eigenlijk kan je gewoon beter maar een kwartier te laat komen bij je examen. Want dan hoef je dat hele verhaal, uh, dat de opgefokte gedrag. Doe van tevoren niet mee te maken. Ja precies. Want mensen die dan nog vijf tot vijf minuten van tevoren alles door zitten lezen. Dat heeft volgens mij ook niet zoveel zin meer. Nee. Ja, ik weet zelf nog. Ik zat helemaal vooraan in die gymzaal. En dan links van mij zat een van de beste meisjes van de klas. En rechts van mij zat ook een van de beste meisjes van de klas. En dan werden die de examens uitgedeeld. En volgens mij nog voordat ze dat examen... Hadden bekeken überhaupt en begonnen ze echt als een tolle te schrijven. En ik ja, heb me echt de eerste... tot het benen. Ja, ik, ik zat daar altijd naar te kijken en ik dacht: ik bedoel, ik heb die vraag nog niet eens gelezen. Hoe kun ja, je dan ja. nu al zoveel schrijven? Ja, dat is wel een beetje de kunst dat je je niet moet laten afleiden door mensen die heel veel nee. schrijven en heel. Heel ja. gestrest doen en dan ja. ik werd dan ook altijd heel onzeker, want dan heb je drie uur voor zo'n examen en ik had meestal na anderhalf uur, ja, dan is mijn concentratiespannen toch wel redelijk op. Dus ja, dan, klopt. Ja, dan was het wel klaar en dan zag je uh -huh. mensen die drie uur lang alleen maar zaten te schrijven en dan dacht ik, ja, ja. heb ik nou echt maar de helft opgeschreven of zo? Nou ja, uiteindelijk ja, is, is het... Uh, ja. Dat iedereen elkaar zich op te fokken en ook dat na de hand mensen dingen gaan vergelijken, maar dat ja. moet je eigenlijk gewoon niet meer aan meedoen. Nee, heb je nog tips voor de mensen die uh, nu de examens ingaan? Nou, Mijn moeder zei altijd dat het hielp om uh, druivensuiker te eten. Want met suiker dat is ook goed voor je concentratie. Want ik had ook een beetje dat concentratiedingetje. En een uh, banaan met, om, bij je ontbijt. Dat is ook uh, heel gezond in mijn veld. Oké, okay, een banaan en druivensuiker. Ja, precies. Goed, Vera, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Gerrit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is voor jou al een tijdje geleden hè, dat je examen hebt gedaan. Ja, dat is een prehistorie. Dus prehistorie. Nou, dat is toch niet de prehistorie. Heb je geschiedenis eindexamen ook gedaan? Uh, nee, nee, geschiedenis zat volgens mij, volgens mij niet in het pakket. Nee, maar hoe was het voor jou? Uh, ik deed examen voor de Leio, uh, afdeling administratie. Ja. En een van de belangrijkste vakken daarvoor in was het vak uh, handelsadministratie. En uh, dat hield in twee schriftelijke vragen. En uh, twee grootboekrekeningen. Ja? Om grootboekrekeningen, nou ja, dat was uiteindelijk het belangrijkste onderdeel van dat examen. En die heb ik helemaal niet ingevuld. Waarom dus, uh, Ja, omdat ik het niet wist. Maar ik, uh, ik had er dus helemaal niet op gerekend dat ik zou slagen. Of dat ik een hoog cijfer op zou krijgen. Mm -hmm. En toch slaagde ik. Maar hoe kan dat dan? En toen zag ik later de cijferlijst. Ja. En toen bleek dat ik een 5 had gekregen voor handelsadministratie. Nou, ik dacht, dat kan helemaal niet kloppen. Daar moet ik een twee of een drie van gehad hebben. Maar wat was Om, er gebeurd? Uh, uh, twee weken na de diploma-uitreiking hoorde ik uh, op de radio... dat er was landelijk een uh, rekenfout gemaakt bij handelsadministratie. ja. En degene die al een diploma hadden ontvangen... die konden ze het niet meer afpakken. Uh -huh. Maar ik ben dus ten onrechte geslaagd. Jeetje, wat een verhaal zeg. <lacht> ja, leuk hè. Ja. En heb je ooit nog zo'n groot boekrekening moeten maken verder in je leven? Nee, nee, nee. Gelukkig niet. Nee. Voel je je er wel eens schuldig over? Dat je eigenlijk dan bent geslaagd uh, terwijl je niet geslaagd had moeten zijn? Nee. <lacht> Geen enkele vorm van voeging hierover. Nee. Nee. Dat, nee. nee. Maar, was je eigenlijk zenuwachtig voor dat examen? Um, nou, nee. Eigenlijk niet. Je ik, wist want... al dat ik, ik wist wel dat ik er weinig van ging bakken. Dus dan hoef je <laughs> ook niet zenuwachtig te zijn, toch? Ja, daar zit ook wel weer wat in. Nou, en uh, wat, wat ben je later gaan doen na je examen? Uh, ben, uiteindelijk ben ik postbode geworden. Postbode? Dus het uh, heeft niks met grootboekrekeningen te maken. We ze nee. trouwens nog. B grootboekrekeningen? Volgens mij, is spurt iets tegenwoordig, hè? Ik zou, ik zou het echt bij God niet weten. Maar misschien nou. uh, is er iemand die luistert die dat weet. Die kan dan even bellen met... Ja, met uh, goed. Ja, Ik zou nu... graag weten of er grootboekrekeningen nog bestaan. Of uh, dat ik... Uh, ja. <laughs> en dan kan iemand gelijk even uitleggen hoe dat dan werkt. Hè? Dan weten we het allebei weer. <laughs> ja, is goed. <laughs> is goed. Gerrit, dank je wel voor je verhaal. Dus Oké. Okay. Weet je wat een, een grootboekrekening is en of dat nog bestaat... kun je bellen op 0800-1121. Maar je kunt ook bellen met hele andere verhalen over jouw eindexamen. En ik wil ook graag weten, was je misschien zenuwachtig? Of zijn er misschien hele andere dingen in je leven geweest... waar je zenuwachtig voor was? Dat kan natuurlijk ook. Bel dan eventjes op 0800-1121. Zometeen praten we erover verder. Nu eerst Lucky Fons de derde en Janne Ra.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 Lekker vrolijk liedje, Lucky Fons de derde en Janne Schraa, wat ook een ander zegt. Nou, dat is wel lekker een oppepper voor bij je eindexamen of als je nog moet leren. He, want daar hebben we het vannacht over, over alle examens, de examenstress, de examenverhalen. En ik weet nog wel, bij ons ging er ook altijd een verhaal op school dat... Uh, je vooral heel hard moest bellen met het LAX na ieder examen. Het LAX, dat landelijk actiecomité scholieren. En die verzamelen alle klachten over de examens. En de roddel ging bij ons op school. En ik weet niet zeker of dat echt zo is... dat uh, als er maar heel veel klachten bij het LAX binnenkwamen over een examen... dan het cijfer vanzelf zou worden opgehoogd. Dus ik heb geloof ik echt na een stuk of vier examens gebeld. Maar ik weet van klasgenootjes die gewoon standaard... na ieder examen belden om maar gewoon te klagen over iets, zo in de hoop dat dat cijfer dan misschien wat omhoog ging. Hoe was het bij jou, Lieke? Nou, ik wist niet eens dat het laks bestond toen. <laughs> nee, mijn examen was, uh, het is allemaal een beetje in een waas eigenlijk voorbij gegaan. Ik had zoiets van, ach ja, het gaat toch wel lukken. En uh, ik had alle examenbundels ongeveer uh, drie keer uh, uit, dan kun je van die proefexamen nee, maken. En nou, uh, dat ging gewoon ook goed, dus ik dacht eigenlijk... Ik was al met mijn hoofd, zeg maar, bij de examenreizen. in plaats van <laughs> bij de examens. Dus het was heel relaxed eigenlijk. Wat is iedereen relaxed daaronder eigenlijk. Ja, maar misschien, ja, ik weet niet of het wel. Wanneer zou het zo'n stress opleveren dan? Ja, ik weet het. Ik weet zelf inderdaad bij mezelf. Ik was tijdens mijn examens niet per se heel erg zenuwachtig. Maar ik weet wel. Uh, dat moment dat je dan gebeld wordt hè, met de uitslag... bij ons op school was er dan precies een half uur tussen zes en half zeven... zouden de mensen gebeld worden die niet waren geslaagd. En als je na half zeven zou worden gebeld, dan was je wel geslaagd. Dus iedereen wist van ah, tussen zes en een half zeven moet je niet bellen. En ik ben twee keer gebeld op dat moment. En dan als die telefoon gaat en mijn broertje nam op en die zei het is voor jou, dan zak toch wel even alle moedje in de schoenen. Maar wie waagde dat dan, nu jou belde? Ja, mijn moeder die vroeg of er nog melk was. En uh, ik geloof mijn baas die belde om te vragen of ik de volgende dag zou komen werken. Oh, wat erg. Ja, nee, ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed, dat terugbelmoment. Het is echt een baas geweest. <laughs> Heb je het geblokkeerd uit je geheugen? Nee, ik vond het dus echt, uh, ik dacht gewoon, ach, komt wel goed. In de pocket. Ja, wat ik nou ook weer afvraag, hè. Ik bedoel, wij hebben allemaal eindexamen gedaan, We zijn natuurlijk ook mensen die, en iedereen doet altijd, dus, hè, het is een vrij belangrijk ding, die eindexamens dus er wordt heel veel aandacht aan besteed, wij hebben het er nu ook al de hele nacht over, of althans vanaf vier uur. En, um, ja, weet je, is, is het nou echt zo belangrijk? Is het echt zo ontzettend belangrijk dat je dat eindexamen haalt? Ik bedoel, ik snap wel dat het makkelijk is, hè, dat het een goede stap vooruit is... maar kun je het misschien ook wel redden zonder eindexamen? Zonder middelbare school? Ik weet niet zo goed of je dan... Ja. Of je dan uh, op veel plekken wordt aangenomen enzo. Als je ja. zelfs geen middelbare schooldiploma hebt. Nee, ik zou best wel eens iemand willen horen die geen eindexamen heeft gedaan... maar het op een andere manier heeft gered. Ik ja. ben wel benieuwd naar dat verhaal. Wellicht, degene die dat verhaal heeft, kan bellen met 0800-1121. Maar ook als je zelf een leuk verhaal hebt over je eigen eindexamen... dat je wel hebt gedaan, kun je ook bellen op dat nummer 0800-1121. We praten er zo meteen over verder na Crystal Fighters met... Klaarja. Do you want to go to the plage with me? I'm going down. fighters met plage. En wij werden net geweld door Peter. Want we hadden het over hoe het nou is als je geen eindexamen hebt gedaan. Hè? Ik bedoel, is dat inderdaad zo dat, je dan, dat het dan allemaal veel moeilijker is? En Peter die belde dat die zei hij zou in de jaren tachtig uh, ergens een examen hebben moeten doen. Maar hij is op zijn dertiende met school gestopt om te gaan werken. En hij heeft hier achteraf heel erg veel spijt van. Hij zou het nu heel anders hebben gedaan. En daarna is hij maar gaan werken als uitzendkracht. Ja... Nou, dan toch maar examen doen, hè? Ja. Maar ik, ik ben toch wel echt benieuwd. Hè? Ik bedoel, niet eens zozeer een eindexamen. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die misschien dan na hun eindexamen gaan studeren... of een opleid, hbo-opleiding doen of een mbo-opleiding. En daar dan mee stoppen, halverwege. En ja, die komen uiteindelijk volgens mij ook gewoon goed terecht. Ja, Weet je, hoe is... belangrijk is een diploma eigenlijk? Het ligt heel erg, denk ik, aan wat je, wat je wil doen. Het ligt er heel erg aan. Uh, kijk, als jij dokter wil worden, dan zul je wel een diploma hebben. Uh, ja, anders mag je jezelf ja. ook gewoon geen dokter ja. noemen. Nee. Maar het zijn Vind we ik er ook even... wel een veilig gevoel hoor. Dat dat. Uh... <laughs> ja, nou, ja nee, je je hebt er zijn trouwens ook uh, kwakzalvers die geen uh, diploma hebben, natuurlijk. Ja. Maar ik denk, ja, en als je Kijk, stel dat jij je eigen bedrijf wil beginnen, dan is het misschien alweer wat minder belangrijk. Ja. Huh? ja, als je gewoon zelf een beetje inventief bent, dan uh, kom je er ook wel zonder diploma's. Jelle die uh, mailde net en die schreef, die zegt. Uh, Oh, die hangt aan de lijn. Jelle, goedemorgen. Jij hebt ook een verhaal Hoi. over je examen. Ja, het gaat over uh, 60e jaren. Zo, dat is al best een tijdje, tijdje geleden, ja. Maar ik uh, schreef altijd zoveel mogelijk op. Ik zat altijd bij te pennen, uh -huh. verslagen te maken. En ik heb ze eigenlijk nooit doorgenomen, want ik, ik had gehoord: als je het één keer in je pen hebt gehaald, uh -huh. dan zit het beter in je hoofd. En dat klopte. Maar ik, ik, wil, ik begrijp wel dat je alles opschrijft, maar dan neem je het daarna toch nog wel een keertje door. Nee, dan was het niet eens. Het, het zat beter in je hoofd kennelijk dan. Ja, maar heb je dat een was, fotografisch geheugen, jij? Nou, ze noemen het motorisch. Uh, ja, motorisch wat. Uh, hè? Motorisch ingesteld. Ja. Dus in, maar ik heb het later met ver, vergaderingen die ik moest leiden dan ook. altijd zo gedaan: altijd zitten schrijven. En dan zit het toch beter in je hoofd. En de examens vond ik eigenlijk gewoon leuk. Ja. Leuk om te doen. Want ik ging er ook vanuit, als je het niet goed geleerd hebt, eigen school, dikke bult. Tja. Ja, dan gaan we wel weer heel moralistisch heen. Zeg maar daar heb je wel gelijk in. Ik vind ik wel lekker hoor. Ja. Maar jij hebt in de. Wil je misschien je radio ietsjes achterzetten? zetten? Ik heb hem uit. Oh, oké. Okay. Ik, ik hoorde een kleine echo geluid... dan. Ik denk dat geluidtechniek is het retour van mijn telefoon moet dichtdraaien. Ik hoef dat niet te horen. Oh, oké. Okay. En dan zal hij daar geen last meer van hebben. Hij knikt, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Maar uh, Jelle, jij hebt in de jaren zestig eindexamen gedaan. Was dat toen heel anders dan nu? Dat was de vijfjarige middelbare Hansavondschool. En dat... Nee, het was niet anders. Er was ook allemaal tafeltjes in een grote zaal. Maar, maar... De, de, waren de lessen niet heel anders toen? Ja, ik kan het moeilijk vergelijken, mm -hmm. Maar uh, klassikaal, en dat, uh, he, dat heeft zijn voordeel hoor. Je moet het gewoon uh, erin stampen, net als Duits. En, uh, ik kreeg op de vijfde en de zesde klas van de lagere school... kreeg ik al Frans. En later uh, realiseerde ik me, iemand zei tegen mij... nou, dan uh, hebben ze jou de HWS uh, toebedacht. Ik denk, nou, uh, pff, hallo. Maar dat is niet zo door, ik vond het gewoon wel leuk... En weet je daar dan nu nog wat van? Want ik merk gewoon heel erg dat alles wat ik tijdens mijn examen heb geleerd. dat, dat, uh, dat, nou, dat heb, het toch wel redelijk is weggezakt, nu al. Ik heb niet tijdens mijn examen geleerd. Nee. Ik heb het hele jaar door zo goed mogelijk geleerd. En Duits, derde naam van. aus bij mit van von zu entgegen. Ja. Vierde naam van. door je om, keg Die wist ik ook nog. Ja. <laughs> maar ja, verder ja. is het wel een beetje weggezakt hoor. Ja, ik probeer het uh, zoveel mogelijk bij te houden. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, lezen. Uh, Volg uh, gebruiksaanwijzingen, lezen in verschillende talen naast elkaar. Ingrediënten op de potjes, op de voedingsmiddelen. Dan, uh, weet je wat in de ene taal, dan leid je het af naar een andere taal. Mm -hmm. En ik moet zeggen, als je, uh, een beetje Latijn. Ik heb niet echt Latijn gehad, mm -hmm. maar. In het Latijn, ja, ik ben katholiek, uh, misdien geweest. <laughs> en dan leer je. Maar het Latijnse is de basis voor Frans, Spaans, Italiaans dus en Engels. Als je hebt, la table in het Frans, de table in het Engels, komt allemaal uit Latijn. Als het een beetje op elkaar lijkt. En ik spreek aardig Russisch en zo. Hoeveel staden en dat... spreek jij? Nou, ik ben internationaal chauffeur geweest. En, maar zo gauw als ik bij een grens kwam. dan dacht ik. probeer te groeten in hun taal. Nou, dan heb je, ze, heb je het half al gemaakt. Dat, uh, hm. Ja, ik heb een taalknobbel, denk ik. dat ik ermee gezegend ben. Ja, dat zo klinkt het ik vind wel. Het is gewoon leuk om. Uh, ja. als ik in een uh, ander land kom. En als ze weten dat je probeert hun taal te spreken. want als je vroeger in het Frans. In Frankrijk, in het Engels begon. Ik zocht uh, de Eiffeltower. Nou, ze wilden je niet verstaan. En ik vertelde Napoleon, grande, huppeldepup, metaal. Uh, Latour, Eiffel, zei er dan iemand. Nou ja, Latour, Eiffel. Nou, volgens Eiffel mij is Tower. dat nu nog steeds zo. Die Fransen zijn heel me, erg trots. Ze wilden hè? het niet verstaan, hoor. Nee. En als je probeerde Frans te spreken, dan vonden ze het leuk. Wat is nou de vreemdste taal die jij ooit hebt gesproken? Nou, Hongaars is behoorlijk. Pff, Hongaars, maar dat is ook een hele aparte taal, hè? Hongaars, 1 tot met 10 is... Egi, keteu, harum, neek, et, hot, heet, njot, kilens, kies. 1 tot met 10. Zo. En waar heb je dat geleerd? In Hongarije. Oh, weg, onderweg. Onderweg. De oost landen En uh, Russisch... Toen wij uh, in Yugoslavia, we gingen altijd een winkel binnen met een lijst. En dan wezen we aan, dan zeiden we Holland brood. En dan kroek was het dan. En bij de anderen weer Ekmek, Turkije, Ekmek. En hond, kepek, dus kepek, Ekmek. Zo. En hoe, hoe, ja, weet je, je vertelde net, je leest veel gebruiksaanwijzingen in alle talen. Ja, om dit maar ja. een beetje te onderhouden, die talenkennis ja, van je. ja. Mode d'emploi. Gebruiksaanwijzing. <laughs> Precies. Hey, maar doe je er verder nog iets mee met, met al die talen? Die ik, volgens mij zo, ik vind uh... het gewoon leuk. Ja. Maar niet dat er verder. Ja, ik, uh, internationaal dan heb je al een pre. Als je, nou, als je bij de Russische grens komt, dobre djen. Dobre djen. wat betekent dobre, dat? Dobre is goed. Jen is dag, mm -hmm. Jutro is morgen. En als rofjes. Uh... Nou, dan zijn Klaas, ze. Toch? Dan zijn ze je vrienden al meteen geworden. <laughs> <laughs> het, Siez... het engste uniform dragen, als je hem vraagt om assistentia, dan helpt hij je graag. Mm. En dan willen ze je niet eens meer belazeren. En ik moet zeggen, ik heb. Uh, onderweg naar uh, Moskou kwam ik. Uh, bij hun in de politieauto te zitten. Want ik had 54 gereden, waar je 50 mocht. En toen vroeg hij waar ik vandaan kwam. Duitsland zei hij. Ik zei, nee, Holland. Zei, Holland? Amsterdam? Ajax? Gullit? <laughs> Enzovoort. Hij <laughs> en werd gewoon lachen. Maar die rechtstaalde boete bleef de rechtstaalde boete. Ja. Met zo'n lasergun, weet je wel. Van de nieuwe sportstel, van achter een bosje... met zo'n radarpistool... Net voorbij een bordje dat het dus ineens een bebouwde kom was geworden. Oh, Jelle, je zou een boek moeten schrijven over al deze verhalen. Het is leuk. Ja, wat ja. ontzettend. Hoe zeg je uh, muziek in het Hongaars? Hongaars, ja. Of in het Russisch? Ja, als je zegt uh, muzika. Dan, dan begrijpt ja, iedereen het wel. wel. Bij het Russisch, als er ia ja, achter zit, assistentia, televisia, dan zit je al vrij goed. Nou, dan zeggen en? wij uh, nu muzika. Jelle, ontzettend bedankt voor je verhaal. Ik vond het leuk. Okay. En wij gaan naar muzika Frits en de Tantrums, Dear Mr. President. Hello. En de tantrums, dear Mr. President. Mevrouw Arens, een hele goede morgen. Goedemorgen, de naam is Aarts. Aarts, Aarts, pardon, pardon. Ja, u heeft ook een verhaal over het eindexamen, hè? Ja, dat speelde bij mij in 1944. Zo. Dat was in de oorlog. Oh, bent u daar nog? Ik ben jou, ik ja. ben er nog. Ja, dat was in de, in de oorlog, dat u eindexamen. was in de oorlog in 1944. Toen zat ik uh, de vierjarige Mulo en ik zou. Examen doen. En wat gebeurt er? Ik krijg roodvonk. Jeetje. Dus helemaal geen examen, niks. Nou ja, uh, jammer dan. Een jaartje over doen. Ja. Nou, dat is, dat, dat is behoorlijk vervelend als je juist in die weken ziek wordt. Ja. Maar, maar kon je in 1944 nog gewoon examen doen? In 1944 nog wel. was net voor de, voor de hongerwinter. En het jaar daarna niet? En het jaar, ja, dan komt het. Het jaar ja. daarna... Toen was het zo, ik geloof iets van januari of wat. Er waren, nou ja, gedurende die hele periode waren zoveel kinderen weer weg. Die gingen op hongertochten of die, die waren ook ziek en die hadden geen eten. Die kwamen niet naar school. En de onderwijzers, die waren ook om de havenklap ziek of weg voor eten. Dat was nog even iets, en er tussendoor was het nog wel leuk, we hadden een hele aardige wiskundeleraar. Mm -hmm. Maar die man die was er zo verschrikkelijk aan toe. Ik denk, nou, die zakt zo meteen in, de, in elkaar op, de, op het podium. Toen hebben wij afgesproken als kinderen onder elkaar van, nou, uh, we brengen allemaal, ja, van ons armoetje mm -hmm. hoor, brengen we een aardappel mee en een kooltje voor de kachel. En een heel klein beetje zout. En dat hebben we gedaan en toen hadden we dus een aardig zakje aardappelen en, en kooltjes en wat zout. En dat hebben we dan die man gegeven. Nou, hij was er zo verschrikkelijk gelukkig mee. En wij waren op onze beurt ook gelukkig dat wij die man zo'n plezier hadden kunnen doen. Maar ja, toen was het zo januari en die vreselijke kou en sneeuw. En uh, toen hebben we gezegd, nou, dit jaar is het zo raar verlopen met de, met de kinderen. Die kunnen niet naar school en die krijgen geen onderwijs. Dus dit jaar maar geen uh, examen. Mm -hmm. een jaartje overdoen. En toen heeft ze uiteindelijk wel in 1946 eindexamen gedaan? Nou, toen was het dus 45. En ik had dan ja. voor de derde keer die ho hoogste klas moeten doen. Ik denk, nou ja, daar heb ik geen zin in hoor, daar doe ik niks. Dus tegen mijn vader gezegd, nou, ik wil nou van school af. Ik wil nou werken. Dus toen ja. ben ik gaan werken. Uiteindelijk en Op tijd kwam ik een uh, medeleerling me te tegen. En ik zei tegen hem, even praten. Hè. Ze zei, nou, wij hebben op ons proefwerk als uh, diploma gehaald. Ik denk, nou, dat is wat. Ik had mijn tentamen goed afgelegd. Ja. En dan heb ik dat proefwerk niet gemaakt. Dan heb ik het nog niet. Toen ben ik naar die hoofdonderwijzer toegegaan. Ze zeiden, uh, kan ik niet acht en alsnog dat de diploma krijgen op dat, uh, op dat uh, tentamen... wat ik af heb gelegd. Ja. Nee, dat kon niet. Maar toen heeft hij een mooie brief geschreven... precies uitgelegd hoe dat zo gekomen was... En die brief is bij al mijn bazen geaccepteerd als diploma. Zo. Dus dat vond ik wel leuk. Ja. Maar ik vraag me toch nog af, hè? u vertelde net dat u gewoon in de hongerwinter inderdaad naar school ging. Hoe was u er zelf eigenlijk aan toe? Nou ja, uh, het, ging. het ging. Mijn, mijn vader die had op de een of andere manier gezorgd dat er aardappels waren. En uh, ja... Ik ging zelf ging ik er ook op uit. Ik ben toen ook van Amsterdam naar, naar Ome gefietst, op een, op een hele gammele fiets. Met zo'n houten band ook? Nee, ik had gelukkig, ik, mijn vader had gelukkig nog, nog uh, gewone banden, maar het de, de, de gezelschap waar ik mee was had wel houten banden. Ja. Die zijn ook niet verder gekomen als de Veluwe. En ik ben doorgereden door naar Omme en daar heb ik uh, ja ik heb daar leuk kunnen handelen. Ik heb daar roggen gehaald en een stuk spek en een, en een geslachte kip en weet ik veel wat. En dat ging allemaal op de fiets weer mee terug? Ik had 50 kilo op de fiets. Zo, en dat is echt een, van Amsterdam naar Omme. dat is echt een behoorlijke afstand. Ja, was zeker een end. Hoe lang en... deed u daarover? Wat zegt u? Hoe lang deed u daarover? Ik dacht drie dagen, maar dat weet ik niet, niet meer precies. Maar in ieder geval, het was de laatste dag dat je nog over de IJsselbrug kon, mm -hmm. want die ging dicht omdat uh, ja de, de, de bevrijding naderde. toen mm -hmm. was die uh, die brug die daar stonden uh, Duitse soldaten op. En uh, ja, je hoort onderweg hoor je van alles. Dat uh, ja, er werd uh, wat je dan aan eten bij elkaar werd geschuild, dat werd dan ingepikt. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, er dus waren we echt mensen die waren zo wanhopig... die zijn van die brug in het water gesprongen. Maar dat was midden in de winter. Wat? Dat was toch midden in de winter? midden in de winter, ja. En toen? Nou, en toen, uh, nou ja, dat had je dan gehoord, dus je komt, je komt bij die brug aan en denk je, oh, nou, en dan gaat dan alles waar ik voor gezorgd heb, dat wordt me nou afgepakt. Dus ik heb er even staan te wachten. En toen was de aflossing van de wacht met een boel poega, is dat altijd. En op dat moment ben ik er overheen gegaan. Dus toen zat ik weer aan de goede kant. Nou, u vertelt er wel heel luchtig over, maar dat is me nogal wat om mee te maken. Ja, dat was, Want, uh, dat was best ho spannend. Ja, hoe oud was u toen? 18. 18 jaar. En u fietste midden in de winter van Amsterdam naar Ommen... Ja. om met 50 kilo eten weer terug. Hoe, hoe, ja, hoe bereid je je in Godus naar voren op zo'n reis? Nou ja, dat, dat weet ik niet meer. Ik had, het was bij mij heel apart... Want de meeste mensen die gingen dus met, met lakens en trouwringen... en weet ik veel, naar de boer om dan eten bij elkaar te krijgen. Mm -hmm. En uh, Maar mijn vader die had dus gezorgd voor messen, gewone broodmessen. En ik was zwaar in mijn wiek geschoten. En wie gaat er nou met messen? En dat vond ik me bespottelijk. Hij zei, doe jij dat nou maar, neem jij die messen nou maar mee? Dus nou je ja. was gewoon wapend? Ja, nou, niet als, nee, als ja. om te of ja. eten. Ja. Nou, toen was ik dan daarin om en dan werd ik heel lief ontvangen door een boerenfamilie. En ik kreeg gelijk een bord pap en weet ik veel wat, was heel lekker. En uh, ja, wat had ik dan te ruilen? Ik zou oh, messen. Nou, fijn, dat eens zien. Dus ik haal die messen tevoorschijn. en Nou, iedereen moest er even naar kijken en de buren werden erbij geroepen. Nou, dat waren hele goede messen, want die waren van Abraham Herber uit Solingen. Dat waren zulke goede messen. Dus, uh, nou ja, ik uh, kon dus uh, mooi ruimhandel ermee verdrijven. Het was zelfs zo, op de heenweg had ik gezien dat veel mensen een kip aan het stuur hadden. Een, een, een, een geslaagde kip. Dan stel je toch eens voor dat ja. ik met een kip naar huis kom. Dus, maar ja, ik had geen messen meer. Ja. Maar u had wel een kip mee naar huis, toch? Nee, dat, moest oh, gebeuren. dat had ik nog niet. Dus ik, mijn messen was ik kwijt ja. en ik wou zo graag een kip. En een van die boeren die had dus uh, ook bij mij een mes gekocht. En die, nou, ik kon daar wel een kip halen, maar dan moest ik, uh, ja, als ik nog een mes had. Dus nee, nee, ik heb geen messen meer. Ik heb alleen een mijn eigen zakmes. Hm. Nou, moest ik me even laten zien. Nou, maar boer, moest je, als je bij die boer was, moest je die kip zelf slachten? Ja, dat kwam nog. Ik moest het uit mes afgeven afge uh, met vijf gulden en dan kon ik die kip krijgen. Maar ja, de, de was, die man die was er niet meer. Die was natuurlijk ook al weet ik van waar naartoe. En die vrouw die durfde die kip niet te slachten. En liep achter op het veld liepen een paar knapen. Ik zei, kunnen die dat niet doen? Oh nee hoor, dat doen ze niet. Ik zei, nou als zij het beest dan maar goed vasthouden, dan slijt ik die kop er wel af. So. Dus nou, dat hebben we gedaan. Dus uh, die vrouw heeft dat beest nog voor me geplukt ook. Dus ik had ook nog een kip. Ja. Nou, u heeft dat jaar weliswaar geen eindexamen gedaan, maar volgens mij een heleboel le uh, wijze lessen geleerd, of niet? Ja, beslist. Het is ja. heel, heel apart om dat zo op die manier te doen. En uh, ik denk er altijd nog wat toch met genoegen aan terug. Want soms ja onderweg, dan slaap je bijvoorbeeld in de paardenstal. <lacht> en dan naast het zo. paard. En dat paard het vreet de hele nacht door. Dus je hoort als dat beest kouwen. En uh, dan dus sta ik de volgende dag tegen die boer gezegd dus, hoor, dat beest het vreet ook de hele nacht. Ja, een vrouwenhand en een paardentand mogen nooit stilstaan. Nee. Oh, nou, ja. nou, wat een verhaal, zeg mevrouw Aert. Ontzettend bedankt. Ja, oké. Okay. En Goed. met het programma verder. Dank u wel. Ja, Peter, goedemorgen. Nou, Goedenacht. Gerard Peters. Gerard Peters, pardon. Ik heb de naam verkeerd. Gerard, een hele goede morgen. Ja, over Houtenbom gesproken. <laughs> ik heb het allemaal niet meegemaakt. Ik ben een zogenaamde babyboomer. <laughs> Maar, uh, ik heb U heeft er veel zwaar. verhalen over gehoord waarschijnlijk. Ik hoorde net uh, mevrouw over uh, broodmest. Ik heb zelf een eigen bedrijf, een broodbakkerij gehad. Een 30 jaar lang ongeveer. Ja. in die periode, ik, zelf, ik had mijn diploma's wel, maar ik zag wel om me heen dat... Uh, ik hoorde iemand in de studio een opmerking maken over dat je... Voor als je een eigen bedrijf begint, dat het dan niet zo belangrijk was of je diploma's zou hebben. En dat wil ik toch wel even bestrijden, want... Uh, je moet uh, je eigen bedrijf beginnen. Ik heb te, uh, ook de jonge die als je nu een eigen bedrijf willen opstarten... Mm -hmm. of willen overnemen, die hebben we wel degelijk... Uh, moeten ze bedrijfseconomie, economie en uh, handelskennis enzovoort uh, kunnen kennen... en ook uh, gediplomeerd voor zijn. Anders dan krijg je gewoon van de kamerkoop al niet eens de toestemming om je eigen bedrijf op te starten. Ja, maar dat is een middenstandsdiploma, toch? Dat je dan moet hebben. Ja, wel, maar ik denk mij om de opmerking dat ja. ze, als je een eigen bedrijf wil, dan heb je dat niet nodig. Ja, maar volgens mij was oh, het meer... ja, ja, als je, als je zelf inventief bent, hè, dat je het. Uh, ja, kun, ja. Kun, je, kun je dat dan niet dan zonder diploma doen? Nee nee, nee, nee, nee. Dat is eigenlijk de reden waarom ik reageer, want dan zou die toch een beetje verkeerde voorstelling van zaken krijgen. Mm -hmm. Nou, goed dat je ons even corrigeert dan. Wanneer heb jij zelf eindexamen gedaan? Dat was in, uh, eind jaren 60. Ja. En ja, hoe, hoe was dat voor jou? Nou ja, het was uh, enkel grappig. Ik had uh, het voordeel. Dat ik uh, afgekeurd werd voor militaire dienst. Omdat ik voor, op jonge leeftijd al een of andere ziekte had gehad... waar ze toen een tijd niet goed wisten wat ze daarmee aan moesten. Dus ik denk van, dan laat die meneer maar afkeuren. Bovendien hadden ze jongens en meisjes. Of het was het toen weer jongens nog, geloof ik. Maar daar was hadden je wel blij mee. Konden, na die babyboom gebeuren. Dus ze werd dan wel makkelijk afgekeurd. En ik kon dus mooi doorstuderen. Ja. En op een gegeven moment was ik met drie cursussen tegelijk bezig. En dus ik, ik had mijn diploma's allemaal vrij snel uh, bij elkaar. En toen uh, ben je een bakkerij begonnen? Ja. ja. En daar, daar, ja, wat, wat heb je nou, he, alles wat je geleerd hebt bij de diploma's, wat, wat heb je daar later aan gehad? Nou, ik vind toch, als je een eigen bedrijf hebt, moet je toch redelijk inzicht hebben in. Kijk, echt, de, de boekhouding, als we dan kan je natuurlijk een accounting vinden. Maar je moet toch zelf uh, de hele dag door uh, behoorlijk inzicht hebben in getalsmatig in, in, in jouw, jouw bedrijf. Inzicht in, in investeringen en in, in aflossingen. In, ja, noem maar op. Er zijn zoveel dingen. Ook, maar ook bijvoorbeeld uh, berekenen van kostprijzen enzovoorts. Ja, daar wel nee. wat rekenwerk bij te pas. Dus de, die opleiding was ook niet voor niks hoor. Nee, dat blijkt maar weer. Peter, of eh, Gerard, sorry, ik zeg weer je naam verkeerd. Ontzettend bedankt uh, voor het bellen. Graag gedaan. En succes met je maar verder.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 about the guy who's waiting on a the girl oh. There are no holes in his shoes but a big hole in his world mm. Maybe I get face as the man who can't be moved And maybe you want me to but you'll see me on the news And you'll come running right to the corner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 The script: The Man Who Can't Be Moved. We hebben het de afgelopen uur hier in 4-7 over de eindexamens gehad. Veel mensen die hadden gebeld met uh, ook tips voor de kandidaten die morgen moeten beginnen. Lieke, wat vond jij de meest opvallende tip? Uh, nou, ik vond het heel grappig met dat opschrijven. Ja? Want uh, er was iemand die zei van nou, als je alles opschrijft, dan onthoud je het ook. Dus dan hoef je het daarna niet meer te leren. Mm -hmm. Ik heb ook wel eens een keer gedaan dat ik dan uh, een bandje had ingesproken zelf. <laughs> en dat dan als ik ging slapen afspeelde. Want dat had ook iemand mij verteld. Dat als je het dan hoort, dat je dan uh, in je slaap opneemt. En maar dan ging je, dan dan dan je, dan je voor jezelf je eigen boek voorlezen, dat inspreken ja. en dat dan vervolgens weer afluisteren. Ja, ik ging het inderdaad, ik ging het zelf inspreken. En uh, dan je het waarschijnlijk ook al. Mm -hmm. En dan ging ik uh, slapen en dan speelde ik dat af en dan... Uh, zou het zomaar in mijn onbewustzijn in mijn uh, gedachten komen en dan hoefde ik het niet meer te leren. Terwijl je kunnen. sliep, dus. Ja, ja. ja, dat neem je dan. Maar je hebt toch ook wel, je hebt wel meer van dat soort maar dingen. Waar, maar waren dat dan uh, woordjes of zo? Dat ja. Je, ja. ja, dus geen uh, ingewikkelde natuurkundige formules en zo. Dat, daarbij werkt het misschien niet. Maar... En heeft het geholpen? ik Denk ik, je? Ja. Of ik denk is net het net zo'n larikhoek als een boek onder je kussen leggen? Nou, iets minder Larikoek denk <laughs> ik. Ook omdat je het al oefent als je het inspreekt, natuurlijk. Ja, ja, oké. Okay. Dat is natuurlijk wel weer zo. Maar ja, ik weet het niet, hoor. Slapend. Uh, als ik inderdaad ook de radio aan heb... en ik luister en ik lig in mijn bed en ik slaap... dan pik ik er meestal niet zo heel erg veel van Misschien om de weet Anderbus, je niet. Dus ja, ja. We zullen het zien. Misschien, hè, alle tips uh, zijn handig voor de kandidaten... die morgen aan hun examen beginnen. Wellicht heb je er iets aan gehad. Uh, wij zijn nu klaar met dit onderwerp in 4-7. Maar we gaan nog lekker twee uurtjes door. Namelijk tot 7 uur ochtends. Zometeen na 5 uur praat ik met drie, drie crime-experts... over de belangrijkste misdaadzaken van de afgelopen week. En je hoort in Crack the Playlist de favoriete platen van actrice Lottie Hellingman. Dat zometeen allemaal. B. M. M.